De man die gisteravond in Maarsen onder een bus terecht kwam... blijkt te zijn aangereden door een collega. Het slachtoffer probeerde zijn collega in de bus nat te gooien. Toen de chauffeur bijna nat werd, deed hij snel zijn raampje dicht. De politie van Maarsen vermoedt dat het slachtoffer daarna... voor de bus langsliep en daar struikelde. De chauffeur zag dat niet en reed over zijn collega heen... die ter plekke overleed.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 viel op de A15 Rotterdam richting Nijmegen bij Afrit Leerdam. 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Richting Gorkum op de A15 is de weg helemaal afgesloten tussen Knopendel en Afrit Arkel door een ongeluk tussen twee vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de weg pas vanavond om half 6 weer vrij. Verkeer richting Gorkum Rotterdam kan tot die tijd omrijden via Utrecht, de A50 en de A12. Tot zover de verkeersin...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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM ZFM met nu ZFM lunch niet meer kunnen pinnen in een drukke Albert Heijn. een lul we de bellen in een overvallen trein. Een schaaf op het puntje van je elleboog. Een spetter heet u zie in je linker oog. Ga zitten op je dure zonnebren. Je vingers die blijven plakken aan de gril. Het is een irritatie, -factorje. Het is een irritatiefactorje, het is een irritatiefactorje. Je telt dat tien, dan is het klaar. Een hele damme kip bij een pijlspel is. Een netwerk dat nog trager dan een trekschuit is. Vliegjes die dreven in je basvruchten thee. En breekbeeld die hapert, tijdens voetbal op tv. Een shutje in de droger verkleur. En Albert thuis waar de onderkant van schuil. Het is een irritatie, pak het. is een irritatie, pak het. is een irritatie, pak Hallo? <tied> Hoe je me nog of niet? Dan ga ik gewoon door. Flikker me op, Ze regelen het maar. Het is een irritatie Het is een irritatie Het is een irritatie... Ik tel tot tien! 1, twee, drie, vier, vijf, hallo? Zes, zeven, acht, negen, tien! Juist. In Leiden heb je een hele mooie bioscoop. En op zondagavond ga ik de buurt het voorlezen uit Sneeuwwitje en de Zeventwergen. Op maandagavond ga ik naar de sportschool om af te vallen. En op dinsdagavond, mijn enige vrije avond, ga ik even heen naar de bioscoop in Leiden. Met één reden om te gaan huilen bij een vrouwenfilm. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben namelijk echt een emotioneel wrak. Bij de tune van Spoorloos ga ik al janken. Ik moest laatst je als Janke toen iemand een rode bal bij Lingo pakte. Dat is toch zielig? Dus ik ga op dinsdagavond naar de bioscoop en Leiden. Met één reden om te gaan huilen bij een vrouw. En eigenlijk het leukste is: eigenlijk gaat Half Leiden op dinsdagavond naar de bioscoop. Dus niet alleen ik en mijn vriendin zijn er, maar ook Jappie en zijn nieuwe melktand, Ariel en 4 mei. Kom maar dan! Salve, heel goed uit. Mijn buurtkindertjes zijn er, mijn buren zijn er, mijn neefje is er, mijn zus mag helaas niet naar binnen. <lacht> en je hebt ook andere leienaren. En bij ons zitten er elke dinsdagavond drie Marokkaanse pubertjes van een jaar of 12, 13. Helemaal achter in die bioscoop met van die vlassige zwarte snorretjes, heel schattig. En die gaan altijd alles hardop benoemen wat ze zien. Ik weet niet waarom, het is buitengewoon grappig. Daar komt eerst mijn vriendin mee. Masje, iets stilletje, je kijk erom. Masje, hè, hey, masje, chicky, hè, hey, masje, masje, chicky, masje, masje. Kom ik daar achteraan. Hij hey, schap, hé, hey, schap, hij hey, schap. <lacht> ze hebben het niet altijd goed. Misschien herkennen ze mij aan mijn blauwe krijntje. <lacht> nou, <lacht> Vervolgens, heren van die Goddick-types, keer die types dat het heel moe zijn. dat is gewoon zwart in de cup. En die paffen voor het snelle film gaan. Paffen ze de halve kruidentuin van oma weg. En die beleven de film wat intenser dan bij. Wow, bonus. Nou, die is er tijd. En afgelopen dinsdag was er een nieuwe romantische komedie, Een nieuwe romantische comedy, Notting Hill. In Leiden is die wel vrij nieuw. En, ik was helemaal gelukkig. Ik denk, dat is een romantische film. Dat wordt huilen. En inderdaad, het licht gaat uit. En de film begint. En de film begint. En het eerste wat je ziet, is zo'n rondje met zo'n echte leeuw die eruit komt. Rauw. Rauw. Ariel helemaal in paniek. Huh? Die film ken ik al. Ja, heel goed. It's a kind of magic. It's a kind of magic a kind of magic, one dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance, of what should be, it's a kind of magic, one child. We Met nog een leuk stukje erachteraan over de film in Leiden En dit was Queen natuurlijk, dat had u herkend Waarschijnlijk, denk ik Welkom terug bij ZFM Lunch Tot deze maandag, het is vandaag alweer 5 augustus Morgen begint de kermis in Beverwijk. Deze week, deze week. Poepoe. We mogen wel voorslaapans want anders is het helemaal niks. Nee, we zijn aardig gesloopt na, na het weekend. Had je nog wat leuks of zo? Uh... Uh, ja, zeker. Een uh, inwoner van Haarlem ja, is gisteravond de gelukkige winnaar van ruim 130.000 euro geworden. Waar woont hij? En uh, ja. <laughs> Dat stond er niet bij. Dat stond er niet bij? Nee. En dat was in het uh, tv-programma uh, 1 tegen 100. Oh? Ja. Zo. Dus uh, de man is ineens uh, ruim een ton uh, rijker. Dat heeft hij goed gespeeld. Dan heeft hij het zeker goed gedaan. Ja. ja? Ja, ik vind het altijd een interessant programma. Ik vind het altijd leuk. Ik kijk er altijd graag maar naar 1 tegen 100. We hebben alleen gisteravond heb het gemist. Maar dat komt omdat we met andere dingen bezig waren: uh, voorbereiden en zo, repeteren. En weet ik het allemaal niet. Maar normaal vind ik het altijd een heel interessant programma, dat uh, 1 tegen 100. Ik vind het wel leuk. Ik vind trouwens Caroline Tens ook een leuke presentatrice. Huh? Ja. squad. dat is leuk, man. Is sexy ja. Give me, me, me your attention, baby? You baby. I gotta tell you. A little something about yourself. You're one of the ballers. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. Yeah. Bruno Mars and Treasure was dat. Lekker plaatje. Trouwens, even een beetje zomers en zo. Een beetje dansen aan het strand. He? Dansen aan zee, zou je ook kunnen zeggen. Het is wel lekker. Het is een lekker windje ook. En het, het is gewoon heerlijk buiten. We hebben hier in de studio alle lekkere ramen openstaan. En het, ja, het is heerlijk cool. Dat wel. Dit is wel lekker hoor. Ja. Dit is Raikoeder. En het heet Little Sister. Ja, een lekker plaatje is dit gewoon. Rai Cooder. En uh, dat noemen we. Het heet Little Sister, Don't You Do What Your Big Sister Does. Volgens mij een oude Elvis-hit of zo. Die heeft het ook gezongen. Of zo. In ieder geval, het komt uit de oude rock'n'roll-tijd. En uh, het is gewoon leuk. In ja. een speciale versie van Rai Cooder. Ja? Vertel ja, eens. Wat? Ja, Rai Cooder, ja. Oh, en nu? Altijd zonnig. Ja. Ja, wat gaan we nu doen? Weet ik veel. Ja, nou, een stukje stof uit je horen dan maar. Oh. <laughs> nou, vertel hem maar. Oké. Okay. We gaan luisteren naar Cedar. Wie? Cedar. Nooit God. Oké, okay. nou, dan nu wel. Oh. And you Het heet Seether. kom uit uh, Zuid-Afrika. Ik kende het niet. Maar ja, ik heb er hier eentje bij me zitten. Die is weer een beetje thuis in die muziek. En nou, ik vond het wel lekker klinken. Live opname ook oh. nog. Ze hadden het over stof uit je oren. Nou, dan vind ik dit meer stof uit je oren hoor. Ja, ja. Van helen. Zometeen Joop van S. Junior. Ja. Joop. Ah, goedemiddag. Is hij er al? Ja, hij is er. Nou, dan gooi je hem er gelijk in. Ah, dan gaan we echt. Uh, gooi we, we hem weer er gelijk in. In de diepe. Wie is hij? Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter... Joop van es, junior. Ben je er? Ja, helemaal. Goed zo. In, de hè? in vol ornaat. Ja. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ja, Ruud, en anders goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Joop. Joop. Wat een weekend hebben we hè? Ge... Nou. Tenminste, wij hebben Zandvoort in ieder geval. Ik hoop dat jullie in de Beeswijk ook. Ik heb gezien dat je bij de, de rode... Uh, het uh, is een haan heet dat geloof ik Bas. En is, uh, er is een feestweek geloof ik bij jullie. Uh, begint nog hè, aanstaande woensdag pas. Ja. Oh, dat begint woensdag pas. Oké, okay. nou wij hebben, wij hebben ook wel een leuke feestjes gehad hier op Zandator. Maar waar ik in de allereerste instantie, vooral met dit waar we weer over wil hebben. Is uh, uh, ga niet te uh, zachtzinnig om met uh, uh, ja, sorry, voedselvergiftiging. Zorg dat... Het eten en met name de barbecues die de laatste dagen een echte, ja ik denk bij ieder huishouden wel drie keer per dag hebben gedraaid zo'n beetje. Dat het vlees goed gaar is, dat de salades goed gekoeld zijn, dat de sausen goed gekoeld zijn. Ik ben helaas bij een barbecue geweest, ik zal niet zeggen bij wie, dat is ook helemaal niet belangrijk. En ik ben de uh, afgelopen nacht gewoon behoorlijk ziek geweest, of vorige nacht gewoon behoorlijk ziek geweest. En uh, dat is niet goed, dat hoeft ook niet. Zorg dat de spullen koud zijn. Zet het niet te vroeg op tafel. Zorg dat het vlees en de vis eventueel goed gaar zijn. En dan kan je gewoon veilig barbecue. Want normaal gesproken is het vlees wat je koopt in de winkel... In principe moet dat uh, bacteriënvrij zijn. Nou kan je dat niet uh, echt je hand verder in het vuur steken, maar het, het zou het moeten zijn. En zorg dan dat het goed doorbakken is. Geen uh, rood vlees. Als jij het van het diefstuk houdt, doe hem dan niet op de bar. Gooi hem in de pan in de keuken. Laat hem dan rood worden. Als je dat wilt, laat hem rood blijven. Dan uh, gaat daar ook helemaal niks fout. Nou ja, dat is natuurlijk... Je uh, uh, uh, moet niet tegen de overal zorgen zijn, want... Het kan heel erg gevaarlijk zijn. Ja, het zijn ook nog de hondsdagen. Het zijn ook nog de hondsdagen. dan schijnt ja. het extra snel te bederven. Ja. Hè? 19 augustus is dat, geloof ik, hè? Ja, tot en met 19 augustus zijn het de honden. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ja. Ja, ja, dat meestal dat rond de 20ste juli. Ja, ja. ja, inderdaad, het is bijna een maand, inderdaad. Ja. Maar goed, we hebben ook hele leuke dingen gehad op Zandvoort. We hadden zondag de Place du Terre. dat is een, een, een, een, zeg maar een kunstmarkt georganiseerd door de Kunst kunstenaar Zandvoort, BKZ. En dat is nu voor de vierde keer georganiseerd in de Poststraat. Een heel leuk straatje vanaf de Hoogweg naar het Kerkplein. En het is zo ontzettend gezellig, er staan zoveel leuke dingen... Kunstenaars zijn er aan het werk, kan je gewoon zien hoe ze dat doen. Er, er wordt gezongen, er, is, er zijn Franse producten, van alles van nog wat, heel leuk. Kleding, kralen, je kan het niet zo gek maken, het is er allemaal. Er stond ook eentje met, met, met gebrandschilderde glas, ontzettend leuk. En dat was weer een trekpleister van je welste, want het was natuurlijk met name in de ochtenduren. Niet altijd. Dat werd later werd dat iets anders. Zag je ook dat het wat minder druk werd. Maar voornamelijk in de ochtenduren en in de vroege middag was het ontzettend goed bezocht. Ik denk dat er ook behoorlijk verkocht is. Nou, en daar doen ze dat voor. We maken ook bekendheid voor de kunstenaars van Zandvoort. Die daar eh, beeldhouders hier bezig is, Die wat schilderen. Van alles wat wordt, wordt er gedaan. En dat is heel leuk om dat mee te mogen maken. Volgend jaar is Lustrum Wij Leven in welzijn, Dat zal helemaal wel gebeuren. En dan hadden we natuurlijk zondagmiddag op het Raadhuisplein in de muziek, uh, ja wat voor hoe zeggen ze, ik noem het muziektent, het is gewoon een muziektent, de Flowertown Jazzband met wat bekende Sandvoortse jazzfiguren. Uh, onder andere was daar als, <coughs> sorry, als gast was daar Louis Schuurman en de band die wordt gedragen door onder andere um, Adam Spoor en Peter Flitsenburg uit Zandvoort en nog een paar van die figuren die uh, ontzettend leuke jazzmuziek maken en dan met name is het de Dixieland? Ze dus had ook dan, uh, natuurlijk, uh, ja, de Canadieners bij, bij Dixieland zat er een banjo-speler bij. En dat klinkt zo gezellig. Mensen konden niet stil blijven zitten, stil blijven staan, gingen dansen. Zelfs kinderen vonden het hartstikke leuk. Nou, en dat, uh, dat is ook weer allemaal de faveur van Zandvoort is dat uh, afgelopen weekend gebeurd, uh, Ruud. Nou, gezellig, man. Ja, dat is hartstikke gezellig, gezellig. Echt waar? Ja, die Peter van Litsenburg. ken ik wel, daar heb ik vroeger nog mee in een band gezeten zelfs. Ja, maar die kan hier kan een beetje trompet spelen. Ja, dat is een hele goede trompetiste. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Vroeger in de Jazz Band heb ik met hem gespeeld. Ja, geweldige okay, trompetist. Okay, okay, okay. Samen met ja. uh, Billy B. Jacket, onder andere hè, Willem Kreuger. Ja, maar een mooie ja, tijden jongens. Ja, ja, ja, ja. Het is net ja, of we ja. buiten zitten hier zeg, wind in de microfoon. Ruud, Ruud, ja. ik hou van die muziek dus ik heb ervan genoten in ieder geval. Uh, nou. Anus Voors speelde regelmatig op zijn klarinet, doet hij ook niet onverdienstelijk. Nee, doet hij beter hij als op zijn sax, een ik. beetje bij, bij de muziek natuurlijk, hè. Ik, hoor hem liever op, ik hoor hem liever op zijn klarinet, dan dat ik hem op zijn ja, saxofeld ja. hoor. Ja, die klarinet hoort natuurlijk bij Dixieland. Ja, ik, nou, dan hoor ik hem ook, dan speelt ja, hij gewoon uh, mooi Perfect. Hij is daarmee begonnen overigens, ooit. Ja. Uh, heeft hij op de Haanse uh, muziekschool gezeten en daar leerde hij dus de uh, klarinet te spelen. Later is hij naar uh, sopransax en uh, tenoorzax gegaan. Ja. Uh, uh, nee, al saxen moet ik zeggen en uh, uh, uh, tenor saxen gegaan en uh, dat doet hij ook niet onverdienstelijk. Maar bij dit soort muziek moet gewoon een klarinet, ja. als je dat dan wilt of niet. Ja, ben ik met je eens. Nou, dus jij hebt weer een leuk weekend gehad? Ja, uitstekend, natuurlijk. Nou, wij ook. We hebben gisteren nauwelijks... lekker... woorden om te zetten, ja. in ieder geval. We hebben gisteren lekker gerepeteerd met de band, lekker Beatles gespeeld Dat vind jij niet leuk natuurlijk, maar wij wel. <Decid there> <well> En uh, voor de rest. Uh, ik mag het wel graag horen, Ruud. Ja. Of, of, of, maak je niet ongerust. Maar ik, ik, ik zag iets van jou op Facebook. Want vanavond het mooiste programma van CFM. Dat is natuurlijk niet waar, ja, hè, want dat is wel. dit. Geweldig. <laughs> Geweldig. Ja, ja. Nee, dat ja, is ja, dit ja, natuurlijk, ja, ja, hè. Ja. CFM Luncht, Dat is het mooiste ja, programma. Kom je niet aan. Nee. Dat is gewoon het mooiste. <laughs> ja, jij draait ook nog eens uh, muziek uit deze tijd. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Nee, maar, maar ik wel, hoor. hoor. Ik hou ook van deze tijd. Wordt, dan wordt onze albert Jan wordt uh, echt uh, helemaal uh, boos, want uh, ik heb performant afgesproken en dan probeer ik maar aan te houden gewoon. Goed, joh. En dat is tot en met 75, en dat is lekker, de mooiste muziek. Nou, goed zo, nou, dat mag jij zeggen. Hey Joop, hartstikke bedankt weer voor je informatie en wij gaan weer lekker uh, verder met, uh, Het met van vijf, die... Hè? Huh? Nee, vrijdag zijn we er niet. Nee, vrijdag zijn we er niet. Nee, wij zijn er deze week, alleen woensdag nog. We zijn er alleen maar zo. natuurlijk in Beverwijk. Ja, jongen, tuurlijk. We ja, ja, ja, ja een ja, ja, ja, ja, ja, tekort de korte baan achter de rug. Deze week moet, moet nou ook komen. Deze week moet ook in Zandvoet komen, vind ja. ik. Ja. Oké, okay. nou, heel veel plezier. En, en, en dat kan je elkaar smeden. Dankjewel, dat is allemaal leuk. En ik wens jullie heel veel plezier in het Beverwijkse. Maak mooie muziek. En hier treden jullie 31 augustus op? Uh... Ja. Volgens mij. Ja. ja. Nou, Dan gaan we weer genieten op het Raadhuisplein. Met een XL-band. wat is een XL-band. We trekken allemaal grote t-shirts aan. Die heb jij gewoon nodig hoor. <laughs> oké. <Okay. laughs> nou, ga even lekker dansen. Disco Inferno. Joop, bedankt. Tot ziens. Ja, oké. Dag Joop. dankjewel. je Hoi. hoi. Dankjewel. hoi, hoi. Even lekker dansen, ik zag Joop ook, die sprong gelijk van zijn stoel af en uh, hup, gewoon uh, tekeer gaan. Uh, lekker dansen op uh, de trams met uh, de disco Inferno natuurlijk. Ja, dat is mooi, dat is mooie muziek, gewoon, toch? Nou, kom op uh, vriend, blijf eens Het heet Charlene. To say no, but... En de band heet Go Back to the Zoo. Heet het liedje, het album waar het vanaf kwam Heet net zo En uh, de band heet Go Back to the Zoo En dat uh, is een lekkere plaat uit de Nederlandse top 40 En weet ik het allemaal Dit trouwens ook We gaan voorlopig nog even door Hoppa! Kings of Leon Nummer ja, dat heet Super Soaker En dat staat ook in de Nederlandse top 40 Jawel maar Dit is wel een beetje stof uit je oren trouwens hoor Let's go Kings of Leon Soaker heet het dan maar. Het. het is van de band Kings of Leon. En we gaan lekker door jongens. We hebben nog een nieuwe. Ja. Hey baby I've been looking at you baby There ain't no doubt about it You've been checking me out now Unless I'm wrong about it I thought that I saw something in your eyes I was trying to say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 uh, -huh zijn uh, nieuwste single, Lose Ourselves. En die is ook alweer leuk binnengekomen in de Nederlandse top 40 of mega top 50 of hoe al die dingen ook maar niet mogen heten. Um, ik, uh, oh ja, dat zou ik u nog even vertellen. Ja, ik moet altijd even kijken. Hè. Um, in Gronau, net over de grens met Enschede, zijn zeker 16 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Of zo meldt de NOS. Volgens Duitse media botste de trein op een vrachtwagen. De de trein was op weg van Enschede naar Münster. Het is niet duidelijk hoe de gewonden aan, aan toe zijn. Ook is nog niet duidelijk hoe, eh, of er Nederlanders, Nederlanders gewond zijn geraakt. Het ongeluk, gebeurde, het ongeluk gebeurde eind van de morgen. Dus nou, het gaat goed met die in de laatste tijd. Uh, ja, ja oké. Okay. Uh, heb jij nog wat leuks? Uh, bedoel, uh, ja? ja, ik heb... Uh, nou, wat, wat iets... Onbekende nummer uh, gevonden van within Temptation, Oh. Ja. Nou ja. Dat heet Utopia. Uit 2009. 2009. Nou. The burning desire to live a run free. It shines in the dark and it grows within me. You're holding my hand, but you don't understand. So where am going? You won't be in the end I'm dreaming in colors Of getting the chance I'm Dreaming of China The perfect romance In search of the door To open your mind In search of the cure Of mankind Or help us with drowning So close up inside Why does it rain Rain No, no. om daar nou gewoon, gewoon mee uit te scheiden. Ja. Ik voel ik nou een leuk vrolijk muziekje zo van, het heet wel Printemps, het is dan wel de lente, maar ach, kan in de zomer ook nog wel. Detail. Ja, inderdaad. Daarvoor horen u Utopia van Within Temptation. En uh, het is geen utopie, dames en heren, dat het programma er alweer op zit.